Lot Lewin met het NOS Journal.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 Een Amerikaan van Afghaanse afkomst is veroordeeld tot meerdere keren levenslang voor bomaanslagen in New York en New Jersey in 2016. Dertig mensen raakten daarbij gewond. Volgens de aanklager toonde de man geen enkel berouw en bleef hij zelfs in de gevangenis terroristische ideologie verspreiden. Het weer dan nog, het wordt een heldere nacht. De temperatuur daalt tot onder het vriespunt. Morgen wordt op de meeste plekken een zonnige dag. Alleen in het westen wat bewolking. Het blijft droog en smiddags is het tussen de 4 en de 6 graden. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in Zfm. ZFM. Met nu het laatste uur.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 Mijn einde komt. Zal toch mijn ziel, uw blijven zingen? Tienduizend.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 Dan blijf ik hopen op uw naam. Mijn ziel vindt rust, want in de storm. Zij is genade, uw hand, die mij vast en als mijn voeten